De betrekkingen tussen de twee landen waren de afgelopen weken verslechterd, maar door de aardbevingsramp is de onderlinge ruzie weer naar de achtergrond gedrongen. Turkije was woedend op Israël omdat hulpconvooien naar Gaza door de Israëlische marine waren tegengehouden.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 En eerst gaan we op zoek naar politie. Want niets ergers dan je hond kwijtraken en niet weten waar hij is. Nog vervelender is het als diezelfde hond daarna terugkomt op Marktplaats. Dit gebeurde Marit Veenstra uit Zuidveen nog geen twee weken geleden. Haar mechelsherde, politie, wist er op een onbewaakt moment van door te gaan... en is nog steeds niet terecht. Goedendag mevrouw Veenstra. Hallo. Hoe heeft uw hond kunnen ontsnappen? De hond heeft kunnen ontsnappen omdat de voordeur niet helemaal goed gesloten zat, helaas. Uh, waardoor hij dus wat open is gaan staan. En het is een erg slimme hond. Ja. En hij is er vandoor gegaan. Ja, en hij is achter de konijnen aangegaan? Nou ja, bij wijze van spreken wel, ja. ja Waar ja. is hij nu? Waar hij nu is, dat weet ik dus absoluut niet. Ik weet wel dat hij, uh, nadat nou, wij dagen hebben gezocht. en naar uh, alles ingesteld inge hebben wat we maar kunnen. Dus de AMIV die gebeld, de dierenambulance, de politie. nou ja, alles en iedereen ingelicht, dierenasiels. Uh, we, we, konden we hem niet vinden totdat we op maandagochtend, of nee, middag was het... Uh, op Marktplaats een advertentie zagen staan uh, van iemand uh, redelijk dichtbij wonend... die uh, onze hond te koop aanbood. En hoe, hoe stond het dan, die advertentie? Uh, op de op advertentie stond uh, Mechelse Herder. Uh, uh, uh, hij is waaks, uh, hij is particulier getraind. Uh, nou ja, niet, niet echt... Uh, een verhaal in ieder geval van iemand die, uh, uh, die de hond goed kent, om het zo maar te zeggen. Het was hey. vrij, uh, vrij afstandelijk. En een foto lijkt me dan ook? Ja, daarvan, En daarvan herkende u hem? Ja. Dus u heeft gelijk uh, die meneer opgebeld, denk ik, of een bot ja, gedaan? Ja, zeker. Mijn partner heeft die meneer opgebeld en, uh, en uh, g uh, als geïnteresseerde koper. Want ja, je wil natuurlijk een adres weten waar die hond is. En uh, dus we dachten van, nou ja, we lokken het min of meer uit de tent. En we, we doen gewoon alsof we geïnteresseerde kopers zijn. En dat hebben we gedaan. En, uh, nou ja, en diegene die ga, die gaf te kennen dat, dat er al kijkers kwamen voor die hond. En dat ze in eerste instantie hun adresgegevens in ieder geval niet wilden geven. Ja. Uh, waarop mijn partner, uh, nou ja, door de emotie natuurlijk, uh, op een gegeven moment zegt van nou ja, laat het dan maar open kaart spelen. En, uh, en gevraagd aan die mensen, uh, nou ja, dat, dat hun dus, of gezegd tegen die mensen, dat hun dus onze hond verkopen. Ja. En, uh, en wat zeiden ze toen. Wat ze toen zeiden, is het van, van nou, uh, hoezo? Uh, hoe kan het jullie hond zijn? Nou ja, overduidelijk, aan de foto te zien, aan de beschrijving te zien, is dat onze hond. En, uh, nou ja, ik bedoel, als je eigenaar bent al zeven jaar lang van een hond die je als puppy hebt grootgebracht, dan herken je je eigen dier wel. Ja. dat is 100 procent dus, uh, zeker. U weet het heel erg zeker. Nou, zeker het gevolg erop. Het maakt het nog veel zekerder om het zo maar te zeggen. Kijk, ik bedoel, je hebt een foto, dus je weet zoiets natuurlijk nooit 100% zeker, nee. alleen de foto geeft je voor 98% de zekerheid. Ja, dus, want, eh, want laten we nou even uh, uh, gaan naar waar we nu zijn. Ja, yeah. uh, die advertentie staat hier nog op marktplaats? Nee, sinds het telefoontje al niet meer. Oh, die is er sinds meteen wij afgehaald. Hebben, hebben ze meteen verwijderd? Ja, maar ik neem aan dat u naar de politie bent gegaan om politie terug te krijgen. Ja, absoluut. heb ik. Heb ik heb aangifte gedaan. Uh, ik heb er eerst melding van gemaakt. Later heeft de politie mij teruggebeld om te vragen of ik er aangifte van wou doen. Toen zei u ja. En, absoluut ja. ja. En uh, toen ben ik erheen gegaan. Ik heb aangifte gedaan. En waarop de politie mij vertelde dat ze de volgende dag een inval zouden doen bij diegene. Want ze konden via het telefoonnummer het adres achterhalen. Probleem opgelost. Zou je denken, ja. Alleen de, omdat het een dag gekost heeft... heeft de adverteerder een dag de kans gehad en de tijd gehad... om mijn hond of dan wel te versluizen... of dan wel te verkopen... of dan wel, nou ja, in het allerergste geval uh, wat aan te doen... waardoor het bewij bewijsmateriaal vernietigd zou zijn. En uh, ik probeer daar wel rugbaarheid aan te geven... want ik vind niet dat mensen die, die zoiets doen... Uh, het recht hebben om dat zomaar uh, nou ja, ongestraft te mogen doen... Uh, dus ik ben vrij strijdvaardig, toch uh, ook voorzichtig natuurlijk, want ja, je hebt natuurlijk zelf ook een gezin. Uh, ik weet inmiddels dat deze mensen bekende zijn van de politie, dus de politie kent de desbetreffende persoon. Mm -hmm. uh, dat maakt het natuurlijk dan ook wel gevoeliger meteen, ook voor mij persoonlijk. Ja. Alleen aan de u bedoelt daarmee kant... enger? Nou ja, enger, enger. Kijk, bang ben ik niet. Maar, maar uh, het, het, het, het, het, je hebt dus wel te maken met iemand die de regeltjes van de wet kent en daar precies naar kan weten te wandelen, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Maar bent u nu echt ook bang dat, dat uw hond iets aangedaan is door deze meneer in de dag dat... Zeg nou, me, ik zou uh, nu inmiddels, nou we uh, bijna twee weken verder zijn, uh, zou ik er niet meer van opkijken. Ik heb dus geen reacties meer gehad van mensen. Uh, ik heb uh, heel veel tips binnengekregen, ik heb trouwens ook heel veel uh, medeleven gekregen van heel veel mensen door het hele land heen, waar ik ontzettend blij mee ben en me heel erg gesteund ook voel. Alleen uh, gezien uh, de achtergronden van deze manier zou me het niet verbazen dat, uh, dat misschien, mijn. maar ja het blijft waarschijnlijk, want je kan het niet bewijzen. Maar dat misschien is mijn hond er niet meer, nee. Ja. Ja. nee ik stel voor dat mensen die uh, iets weten over de hond uh, Plisie, kunt u hem nog één keer beschrijven? Plisie is een Mechelse herder. Hij, het is een mannetje, een reu. Hij luistert vreselijk goed naar zijn naam Plisie. En uh, ja, wat, kan, hij heeft een zwart puntje op zijn staart. En uh, het is gewoon een ontzettend uh, mooi en lief beest... die inmiddels wel wat grijs om de snuit is geworden... en een beetje bij de ogen. En u en... mist hem? En ik mis hem verschrikkelijk en ik niet alleen mijn hele gezin. Ik heb uh, vier kinderen en die uh, zitten nog tot de dag van vandaag huilend op de stoel. Dus mm. uh, dat is echt, uh, het is niet leuk, nee. Mochten er leuk. mensen zijn die iets meer hiervan weten, laten we het hopen. laat het open. Laat die vooral contact met ons opnemen en dan zorgen wij dat het bij u terecht komt. Mevrouw Veenstra, heel fijn zijn, ja. laten we hopen dat politie snel weer terugkomt. Dank u wel voor uw tijd. Heel toelicht. fijn, dank u wel. Het is een opgewerkt muziekje, maar we willen het eigenlijk over iets heel heftigs hebben. Op 8 december 1982 werden 15 tegenstanders van het militaire regime in Suriname geëxecuteerd. De decembermoorden zijn nu bijna 30 jaar geleden gepleegd, maar de zaak is nog steeds niet opgelost. Dat wel de hoofdverdachte in de zaak, Desi Bouterse, inmiddels president van Suriname is. Maar nu het 29 jaar later is, betekent het dat de getuigen ook bijna 30 jaar ouder zijn en hun herinneringen zijn vervaagd. De rechtszaak loopt nog steeds. Gisteren was voor het eerst in bijna vier maanden weer een zitting. En onze correspondent Pieter van Malen was erbij. Goedenacht. Goedenacht. Ja, um, 30 jaar geleden. Speelt dit nog eigenlijk onder de Surinaamse bevolking? Uh, het speelt zeker nog, aangezien je nu, zoals jullie zeiden, een president hebben die hoofdverdachte is. Alleen is het niet dat het zo dat het zeg maar het sprek van de dag is als er steeds als er een wetting is. Uh, sterker nog, er is een deel van de bevolking een aanzienlijk deel zelfs een aanhanger van Boutersen. En die, die ja, die zijn het een beetje moe gehoord, zeggen ze. Ze houden, ze horen er liever niet meer over. Het is een ding van dertig jaar geleden en. Uh, ja, die, die spreken liever over de dagdagelijkse problemen. Ja, dertig jaar geleden, maar er zijn blijkbaar nog altijd zittingen. Ja, inderdaad. Um, het proces is pas enkele jaren geleden uh, begonnen na, nadat de zaak bijna verjaard was. Mm -hmm. uh, er is een speciaal tribunaal opgericht uh, een half uur buiten Paramaribo in Boksel. En uh, wat eigenlijk wel een, uh, een pittig detail is, is dat de rechtszaal is het vroegere hoofdkwartier van Bouterse dus... Hij wordt nu berecht in zijn eigen hoofdkwartier. Maar uh, ja, het gaat terven het gaat traag, want Suriname komt met een tekort aan rechters. En uh, uh, die, die mensen zijn natuurlijk ook niet vrij om elke dag zittingen te doen. Er zijn nog andere rechtszaken in Suriname. En daardoor uh, gaat het heel traag. Er is nu dit jaar nog maar drie keer bijeengekomen. Ja. Het was ongeveer de vijftigste zitting. Maar het ziet er naar uit dat het dus nog... nog uh, Verschillende jaren kan doorduren. Een slepend conflict dus. Um, uh, de, de, deze zitting, de laatste zitting, daar was Siegfried, oh, <laughs> Siegfried Gilt als getuige opgeroepen. Wie is hij? Ja, precies. Ja, Siegfried Gilt was, uh, was een redelijk belangrijke getuigenis, vond ik. Hij is de rechterhand van uh, Fred Derby. En die naam zal jullie niet zoveel zeggen, maar hij is in Suriname wel een icoon, of hij was een icoon, want hij is in 2001 overleden. Maar hij was ten tijde van de militaire periode, en er, er, erna ook nog trouwens, een belangrijk vakbondsman in Suriname. En uh, Gilds was de rechterhand van uh, Fred Derby. En uh, het, het, het uh, detail is, zeg maar, is dat Gilt, dat Derby zocht, sorry, ook uh, gearresteerd werd. Hij was een van de... Mensen die in, uh, op 8 december zijn gearresteerd. Maar hij is de enige die Fort Zelandia levend heeft verlaten. Dus ze waren met z'n zestien. En vijftien mensen zijn uh, vermoord. Of vermoord zijn geëxecuteerd. Maar uh, Fred Derby heeft als enige het fort levend verlaten. En dat roept natuurlijk heel wat vragen op. Want uh, waarom, waarom is het zo gebeurd? En uh, een van de theorieën is dat... ...dat Fred de Derby een, uh, een mol zou geweest zijn, dat hij de vijftien anderen in de val heeft gelokt... ...en uh, dat probeert en, en, de advocaat van Boutersen nu natuurlijk te bewijzen. Via Siegfried Gilt? Ja. ja, als dat het geval zou zijn, dan zou er natuurlijk heel veel verantwoordelijkheid wegvallen bij Boutersen. Maar wat heeft Gilt verklaard? Advocaat heeft, ja, de advocaat van Boutersen heeft gisteren dus inderdaad Gilt opgeroepen... De, Jeugdvriend de rechterhand van Derby. Hij had geprobeerd om de uh, deze te bewijzen dat, dat uh, Derby een spion was, een mol. Maar dat is in tegendeel helemaal niet gelukt. Uh, ja, geeft heeft gewoon brandhout gemaakt van, uh, van de pogingen van de advocaat van Boutersen. Een langlopend conflict dat nog wel even door zou gaan. En dus, uh, als ik het zo goed hoor, een tegenslag op dit moment voor... Uh voor de president. Gisteren was ja, dus voor het eerst sinds lang een zitting. Wanneer is de volgende? Uh, de volgende zitting is op uh, 11 november. En dan uh, de zitting daarna is op 9 december. Okay. Wat ik dan ook weer een uh, titan-detail vind. Want het is één dag na de jaardag van de decembermorgen. Ja, ja, ja. Goed, onze correspondent Pieter van Malen. Dank u wel voor je toelichting. En dan gaan we het hebben, uh, we gaan het nergens over hebben nee. eigenlijk. We gaan nergens naar luisteren. Ja, dat lijkt me veel beter na al dat gepraat van ons. Gaan we over naar de band in onze studio, de Jacobites. Ze komen uit Nijmegen en ze spelen een derde nummer. I feel the wind blow, it's coming so cold, it is the back, so I'm running away, yeah. And by the time I got some peace of mind, I just found out that my world has gone astray. other side is more than bright it's way much stronger and it's calling me back tonight The other side is more than bright. It's way much stronger and it's calling me back tonight. I wanna see what you see. I wanna feel what people like you feel. The other side is more than bright.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 de Other Side van de Jacobites. En ze speelde dat hier live bij nog steeds wakker op Radio 1. Het BTW-tarief op zonnepanelen moet omlaag. Dat vindt 89% van de Nederlanders, blijkt uit onderzoek van Motivaction. Goed nieuws voor de liefhebbers van groene energie. Maar het kabinet heeft de subsidie op zonne-energie stopgezet voor die huishoudens. Gisteren heeft Jack Wagenaar, directeur van Natuur en Milieu... ruim 18.000 handtekeningen aan voorstanders, van voorstanders van de BTW-verlaging overgegeven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 U gelooft in duurzaamheid, evenals uw collega Verhagen. Was het woord Green Deal niet van u? Graag daag ik u uit om hier veel en veel meer van te laten zien en horen. Groen en groei. Vandaag heeft Natuur en Milieu 18.000 handtekeningen overhandigd aan de Tweede Kamer. Een oproep om de BTW op zonnepanelen te verlagen. 50% van de Nederlanders wil graag een paneel op zijn of haar dak. En hiermee kunt u bijdragen aan de doorbraak van 50.000 huishoudens met zonnepanelen naar 3 miljoen. U helpt hen, u helpt werkloze installateurs... en u helpt Nederland naar de 14% duurzame energiedoelstelling in 2020. En het lijkt geen geld te kosten. Alleen maar winnaars. Het klopt. Steun al die Nederlanders die zelf willen werken aan duurzaamheid. Ze rekenen op u. En, oh ja, als u nog geld zoekt... draait u dan de onbegrijpelijke nieuwe korting op de BPM terug. Dat levert u jaarlijks schrik niet 300 of 400 miljoen op. En daar kunt u echt veel groene groei mee faciliteren. Succes en wijsheid. Tjerk Wagenaar, u heeft mijn nummer. Terwijl het grootste deel van Nederland slaapt... rollen de ochtendbladen alweer van de persen. En Martijn Middel, die neemt alvast een kijkje.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 En dan de Volkskrant, daarin staat dat een groep klokkenluiders binnen Defensie ontslag boven het hoofd hangt. De groep getuigde tegenover een onderzoekscommissie over een cultuur van zelfverrijking, diefstal, intimidatie en onderling wantrouwen bij een afdeling van de marine. De afgelopen weken kregen ze te horen dat ze na re reorganisatie niet meer terug hoeven te komen op hun oude plek. Volgens Jasper van Dijk laat het ontslag zien dat minister Hille zijn zaakjes niet op orde heeft. Het wordt tijd voor maatregelen, al dus het SP-Kamerlid.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 dat ze daarmee hun baan op het spel zetten. En tot zover een overzicht van wat u morgenochtend kan lezen in de kranten. Deze week vierden de Verenigde Naties haar 66-jarig bestaan. In de hele wereld werden bijeenkomsten georganiseerd. Het Nederlandse feestje vond plaats op de Haagse Hogeschool. En dat was natuurlijk, hoe kan het ook anders, in Den Haag. Tijdens de VN-verjaardag werd de nieuwe jongerenvertegenwoordiger naar de Verenigde Naties gekozen. Onze verslaggever, Olivier Stolp, was ter plaatse en volgde de verkiezing op de voet. Na 100 aanmeldingen voor de plek als VN-jongerenvertegenwoordiger zijn er vandaag nog drie kandidaten over. Ik ben Lauren, ik ben 21 jaar. Ik wil graag jongerenvertegenwoordiger worden omdat ik vind dat ik goed naar jullie mening kan luisteren. Mijn naam is Diederik Vassen, student communicatie, beleid en management aan de Universiteit van Utrecht. Op dit moment zit ik in de race om de nieuwe vn jongerenvertegenwoordiger te worden. Mijn naam is Kirti Mateperdal. Ik ben 23 jaar oud en studeer momenteel rechten aan de Universiteit van Leiden. Ik geloof erin dat jongeren het verschil kunnen maken in de wereld. Ze proberen hier in Den Haag de 300 aanwezigen te overtuigen waarom zij de nieuwe vn jongerenvertegenwoordiger moeten worden. Nou, als ik de nieuwe jongerenvertegenwoordiger word, wil ik jongeren eh, laten delen mijn enthousiasme en ze stimuleren om samen met mij verschil te maken... Ik kan het niet alleen, ik heb jullie nodig. Ik voel me in het begin wel gespannen, maar nu voel ik me eigenlijk uh, ja, gewoon uh, lekker. Ik, voel, ik vind het heel erg spannend. Ik ben natuurlijk uh, zenuwachtig, maar ook vooral een beetje opgelucht dat nu eindelijk gaan we weten wie de nieuwe vertegenwoordiger gaat worden. Nu niet, nee. Nu niet. Straks op het podium wel weer vast, maar nu niet. Er zijn uh, zeker nog stemmen te winnen. Vandaag uh, de mensen die op het evenement uh, You and Me zijn, die uh, krijgen een stembiljet. En uh, die kunnen ze nog op een van de kandidaten uitbrengen. En dat geldt voor twee stemmen, dus uh, dat is zeker nog wel uh, het behalen waard. Dus ik ga ook zo meteen nog uh, gelijk even met uh, mensen in uh, contact. Om nog uh, te praten over wat, uh, wat mijn doelen zijn en uh, waarom ze op mij zouden moeten stemmen. Dus we zijn hier bij elkaar met allemaal mensen die geïnteresseerd zijn in internationale betrekkingen. Maar we moeten alle jongeren horen en alle jongeren moeten van de VN af uh, komen te weten. En daarvoor wil ik me inzetten. En uh, ik stop niet totdat ik, uh, totdat ik iedereen echt goed heb kunnen spreken daarvoor. Hoewel de strijd hevig is, blijven de kandidaten diplomatiek. Ik denk dat we allemaal een goede kans maken. Ik bedoel, je hebt zelf een tegenstanders gezien. Ze hebben allemaal wel wat te zeggen en allemaal een goede boodschap. Dus uh, we kunnen alleen maar hopen. De spanning is hier om te snijden. Maandenlang hebben de kandidaten naar dit moment toegeleefd. Wie, oh wie, wordt de nieuwe vn en jongerenvertegenwoordiger? Huidig voorzitter Dirk Jansen gaat het nu bekendmaken. De nieuwe jongerenvertegenwoordiger en de wordt wordt. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Het is zo fantastisch gewoon dat ik heb gewonnen. Het is zo'n lang traject geweest en dan zo'n uitslag. Nou, alleen maar vreugde. Een reportage van onze wno verslaggever Olivier Stolp. En we blijven nog even bij dit onderwerp. U hoorde net in de reportage hoe Kitty Matabadal... werd gekroond tot jongerenvertegenwoordiger voor de Verenigde Naties. Aan haar de taak om de stem van 2 miljoen Nederlandse jongeren... te laten horen in New York. Meteen na haar verkiezing kreeg ze van oud Jan Pronk... een opdracht mee. Die overhandigde haar vijf spelregels die ze mee moet nemen in haar speech... die ze volgend jaar gaat houden tijdens de algemene vergadering... Hoe ze dat gaat doen, vertelt ze nu alvast aan ons. Goedenacht, Kirti. Goedendag. Even in een notendop, wat zijn die vijf spelregels van meneer Pronk? Uh, nou, een daarvan is dat er uh, effectiever gewerkt moet worden. En uh, ik ben hartstikke blij om omdat dat ook in mijn, uh, ja, een van mijn quotes was... Dat, uh, dat de VN effectiever moet gaan werken. Ja, effectiever werken, maar dat is toch niet per se iets voor jongeren? Nou, niet per se iets van jongeren. Het was ook meer uh, de boodschap die ik moet brengen naar de VN. Wat de jongeren daarvan vinden. Hm. Nu vertegenwoordig jij, zoals ik al zei, 2 miljoen Nederlandse jongeren. Dat lijkt me nogal lastig, want ja, dat kan je toch moeilijk met één stem spreken namens ons allemaal? Want we vinden niet allemaal hetzelfde. Nee, we vinden inderdaad niet allemaal hetzelfde. Maar uh, ja, het is de bedoeling dat we daarover natuurlijk ook een compromis sluiten... Uh, op welke manier kunnen wij ervoor zorgen dat de speerpunten die ik heb, watervoet en onderwijs, hoe kunnen we ervoor zorgen dat daar een verbetering op komt? En um, ik denk dat het ook meer zal worden om samen in het debat te gaan en kijken wat daar de resultaten van zijn. Ik denk dat dat over het algemeen wel iets is waar iedereen het over eens is. Dat alle kinderen in de wereld goed onderwijs moeten kunnen volgen. En dat iedereen genoeg te eten moet hebben. Maar wat zijn dan volgens jou goede beginpunten om dat te verwezenlijken? Nou ja, Zoals ik al zei, er zijn heel veel organisaties die zich op deze speerpunten richten. Die ervoor zorgen dat er waterpunten komen. Die zich bezighouden met voedseldistributie. Maar dat het traject gewoon te traag is. En um, ik denk dat een begin daarvoor is dat... ...dat er dan inderdaad minder wordt gepraat en meer wordt gedaan. En daarvoor is het noodzaak dat wordt gekeken waar zit de fout... ...dat het zo lang duurt voordat de, de hulpbehoefenden in ontwikkelingslanden eten te krijgen. Zou dat iets met vetorecht te maken kunnen hebben? Nou, ja, dat weet ik niet. Het ligt meestal gewoon in de organisatie van, uh, van, van bijvoorbeeld al die stichtingen zelf. Ja. Want dat is wel een van de opdrachten die ik kreeg van Jan Pronk, hè? Van ga naar die vergadering en zeg, schaf het veto-recht nou eens af. Ja, precies. Dat was een van de opdrachten. Dat is maar... nogal een opdracht, hoor, voor een jongere vertegenwoordiger. Ga je dat redden? Ja, nou ja, ik heb uh, zeven minuten de tijd om straks een speech te geven. Dus het zou inderdaad een onderdeel daarvan kunnen worden. Ja. En, en nou, je hebt zeven minuten voor een speech in New York. Maar wie luistert er dan allemaal? Nou ja, alle wereldleiders die daar tijdens de algemene vergadering bij elkaar zijn. Heb je al een soort gastenlijstje gezien? Of wie, nee. hoop, je dat? wie hoop je dan dat er komt? Ban Ki-moon? Ja, natuurlijk Ban Ki-moon, maar ook uh, president van China uh, en Afrikaanse leiders. Want uh, van hen moet je het toch echt wel hebben. Uh, China is een van de grootste landen ter wereld met de meeste inwoners. Dus als je wilt dat iets verandert, moet je juist die mensen hebben. Misschien dan ook nog iemand waar je je echt graag toe zou willen richten. Is er nou één land waarvan je denkt, daar is nou echt voor mij in ieder geval iets te halen. Daar kan ik echt iets betekenen als jongere vertegenwoordiger namens Nederland. Ik denk uh, de ontwikkelingslanden zelf. Omdat je toch ook ziet dat door corruptie heel vaak uh, hulp niet daar komt. Daar waar het nodig is. Nee. En, en voor de Nederlandse jongeren zelf? Ga je daar nog iets voor doen? Ja, ik, uh, ik ben voornamelijk eigenlijk alleen maar bezig hier in Nederland. En ik probeer met events, maar ook met discussies uh, te weten te komen... wat zij nou eigenlijk willen... En, uh, en de thema's voedsel uh, en onderwijs zijn toch ook wel thema's die belangrijk zijn hier in Nederland. Dus door te kijken naar nou, wat speelt er hier op het gebied van onderwijs en voedsel. En wat speelt er nou in ontwikkelingslanden op het gebied van onderwijs en voedsel, zou ik graag bruggen eigenlijk willen bouwen. Er rust een zware last op je schouders de stem van 2 miljoen Nederlandse jongeren te moeten vertegenwoordigen. Kertie Matapadal, de nieuwe jongerenvertegenwoordiger van de VN voor Nederland. We zullen je kritisch blijven volgen. Dank je wel. Ja, dank je wel. Inmiddels in de studio. Hij lijkt wel alsof hij niet weg is geweest. Martijn Middel, deze keer voor een overzicht van het Nieuws uit de Nacht. In... Het Nieuwsminuutje. Het nieuwsminuutje. Een voormalige baas van Goldman Sachs geeft zich vandaag over aan de FBI. Dat meldt persbureau Reuters. Rayad Gupta wordt verdacht in de zaak van een andere oprichter eerder dit jaar. Die werd deze maand veroordeeld tot 11 jaar cel. Misdaad loont. Dat blijkt uit cijfers die de VN-organisatie tegen misdaad, UNODC, vandaag bekend heeft gemaakt. In 2009 ging er liefst 2,1 biljoen dollar om in de criminaliteit. En dat is bijna 4% van de wereldeconomie.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 Dankjewel, Martijn Middel. Maar liefst een half miljoen Nederlanders spelen regelmatig een stevig potje bridge. Een flinke groep belangstellende dus, maar er is maar weinig aandacht voor deze sport in de media. Zo zal een groot deel van nu niet hebben opgemerkt dat in Nederland op dit moment het WK aan de gang is. In Veldhoven waren zowel het Nederlands mannen als het vrouwenteam tot de halve finale doorgedrongen. Hans Kelder is bondscoach van de vrouwen en die hebben net de halve finale gespeeld. Goedenacht, meneer Kelder. Goedendag. Liggen we nog op koers om wereldkampioen te worden? Uh, we liggen 34 punten achter uh, op het algemeen op Frankrijk. Uh, maar wel hadden gisteren een grotere achterstand tegen Amerika. Dus we hebben er nog steeds vertrouwen in dat we de finale gaan halen. Oké, okay, want uh, voor de mensen die Brits niet heel goed kennen, uh, het wordt over twee dagen gespeeld, deze halve finale, en 34 punten dat is niet heel erg veel. Nee, klopt. De halve finale bestaat uit uh, 96 spellen, verdeeld over uh, twee dagen van 48. En we hebben vandaag het eerste deel uh, gehad. En uh, over een paar uur begint, uh, begint het tweede deel. Ja, nu hebben zowel het Nederlands uh, mannen als het vrouwenteam doorgedrongen tot de halve finale. Ik wist helemaal niet zo, dat wij zo goed waren in Bridge. Ja, uh, de vrouwen hebben de laatste jaren niet, uh, niet goed gepasseerd op het WK. De mannen zijn twee jaar geleden derde geworden, maar we zijn uh, in de wereld zeker voor een klein landje een uitstekende, uitstekende Bridge-land. Uh, bridge, uh, hebben we dan zo'n grote Bridge-traditie? Ja, we zijn de tweede Britsbond van, van de wereld qua uh, ledenaantal. Uh, we zijn zelf in Nederland al de vierde teamsportbond. Dus hebben we hebben een afsiep, een hele grote traditie uh, op Brits gebied en ook al een aantal keren wereldkampioen geweest. Ja, en het is echt een sport hè, Brits uh, begrepen? Wij vinden het een echte sport. Veel mensen vinden het een spelletje, maar wij vinden het een echte sport. Want als, waar... je ook kijkt, als je ook kijkt dat de, de spelers moeten ongeveer een, een uur of acht, negen per dag bridgen dat vergt heel veel, twee weken lang. Dus wij vinden het een echte sport. En dan is ja. het ook, uh, uh, laten we het dan vergelijken met, uh, met zeg maar grote fysieke sporten. Is het dan ook uh, iedere avond pasta eten? Uh, nou, dat is het absoluut niet. Het is wel zo dat we uh, proberen een beetje, uh, een beetje gezond te blijven eten. Want als je acht, negen uur per dag bricht, dan moet je s'avonds wel even een uh, niet al te zware maaltijd nemen en dan toch wel redelijk snel naar bed. Het is echt, uh, wij vinden het echt topsport. Oké, okay. en is er een fysiotherapeut bij, of een masseur? Na de wedstrijd? Wij hebben een... Ja, de speeltjes hebben elke avond een, een, een masseuze en uh, iedereen kan intekenen wat hij wil. Maar iedereen, de meeste speeltjes maken gebruik van deze masseuze die bij ons komt in het hotel hier. Ja. Nou, dus het, het is topsport en het, we zijn er heel erg goed in in Nederland. En toch krijgt het heel weinig aandacht. Hoe komt dat, meneer Kelder? Ik denk zo, dat het een, een, een, een dat vrij moeilijk te leren is, vrij moeilijk te volgen is. Het, het, het, niet de dynamiek van bijvoorbeeld voetballen en wat makkelijk te begrijpen is. Dus ik denk dat je, uh, er zit ook vaak lange denkpauzes in en het is niet aantrekkelijk denk ik om Bridge uh, uh, op tv te krijgen vanwege de vele denkpauzes en vanwege het feit dat het gewoon een moeilijk te begrijpen spelletje is. Ja, het, zou, het, het, het, het zou niet ja. als zeg maar poker, een ander kaartspel dat wel op een gegeven moment heel populair was op televisie, dat, die image zou het niet kunnen krijgen? Nou, ik denk dat het heel lastig is. Poker is natuurlijk vrij snel te begrijpen. Het is, een, het is een vrij simpel spelletje op zich. Het, het, het, het, het heeft ook wel veel, maar de, de basisregels bij Brits zijn gewoon veel moeilijker. Het is veel lastiger te begrijpen dan poker. En poker, Elk pokerspelletje duurt gewoon maar een paar minuutjes. En het, ja, het is gewoon veel makkelijker te leren. En heeft het ook niet een beetje een stoffig imago? Ja, dat heeft het wel een beetje. Uh, alhoewel wij als we hier toch in het WK in Veldhoven zien, dan, uh, dan vinden wij er weinig, uh, weinig stoffig aan. Maar het heeft absoluut wel eens een stoffig imago. Maar... Je ziet er ook wel dat, we, dat, we, dat er ook echt een jeugdcategorie is. Dus uh, het stoffige vinden wij als Britjes uh, ook reuze meevallen. Ja, hoe oud is de jongste speler van het Nederlands vrouwenteam? Die is 26. Nou, oh, dat is uh, allerminst stoffig. Ja, dus wij hebben zeg maar, ik denk dat wij wel een van, van de jongste spelers in ons, uh, in ons team hebben. En bij de oudste? De, oude de oudste is 65. Dat, is, dat komt dan wel meer in de buurt van wat mensen, denk ik, uh, zien. Maar die heeft dan, je moet natuurlijk ook ervaring hebben, laten we het daarop houden. De, de oudste speelt is dus Bert Vriend en zij speelt al sinds 1976 in het Nederlands vrouwenteam. <laughs> en nog altijd kan ze dus het acht, negen uur per dag volhouden. Ja, het wordt, het wordt iets lastiger uiteraard, maar zij houdt het nog steeds uh, behoorlijk goed vol. Ja. En uh, nou ja, zoals het dan met de honkballers is om nog maar een vergelijking te trekken, die krijgen heel veel meer aanmeldingen nu omdat ze wereldkampioen geworden zijn. Dus misschien is dat nog wel gewoon het beste, gewoon wereldkampioen worden met zowel de dames als de heren. Ja, ik denk dat het een enorme exposure is voor de, voor de, voor de bridge sport als, wij, als een van onze twee teams uh, wereldkampioen zou kunnen worden. Nou, eerst dus nog maar winnen in de halve finale. Morgen dus het tweede deel uh, tegen Frankrijk. En we staan iets achter, maar we houden hoop. We gaan, wij hebben nog goede hoop dat we, dat we over een paar uurtjes in de ochtend weer, uh, weer met frisse moet aan de start gaan en die acht van de weg gaan werken. Ja. Oké, okay, dankjewel Hans Kelder, bondscoach van het vrouwenbridge team van Nederland. Dankjewel, u wel,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 Verzekeringen gingen bijna ten onder aan de uit te keren vergoedingen en herstelbedrijven carglas en autotaalglas zagen hun omzet stijgen. Na het laatste zomerse mooi weerweekend leek de schutter echter als een Nijmeegse krokodil te zijn weggezwommen om net als de Puma op de Veluwe nooit meer terug te komen. Op mijn verbazing lees ik in het AD dat de snelwegschutter misschien weer terug is. Niemand minder dan een redacteur van de krant zag zijn autoruit aan gruzelementen springen. Nick van Diem doet zijn ooggetuigenverslag in een door hem zelf geschreven artikel. Ik reed gisterochtend rond een uur of tien over negen over de A13 tussen uh, Delft en Rotterdam. Toen ik uh, ter hoogte van Delft-Zuid ineens een harde klop hoorde. En toen ik in mijn achteruitkijkspiegel keek om te zien wat er achter me gebeurde, toen zag ik dat er uh, een hele achteruit verbrijzeld was. Vervolgens ben ik bij dichtgezijnde benzinestation op een parkeerplaats gaan staan. Uh, politie gebeld, die verschenen met twee motoragenten. Die hebben heel kort even in mijn auto gekeken. Niet echt daadwerkelijk op zoek gegaan naar een projectiel of zo. Uh, die zijn vervolgens, uh, nadat ze mijn gegevens genoteerd hadden, weer vertrokken. Uh, daarna heb ik een schadebedrijf gebeld en gevraagd om een, uh, een noodruit in mijn auto te kunnen plaatsen. Dat hebben ze dus gedaan en daarna ben ik weer uh, naar mijn werk verder gereden. Van Diem is niet het enige vermeende slachtoffer. Vrijdagmiddag vloog er op de A20 zomaar een zijruit uit een Renault Twingo. En een week eerder ging op de Rijksweg 16 tussen Ridderkerk en Rotterdam-Zuid een ruit van een Peugeot aan diggelen. De laatste keer dat de landelijke politiedienst de media op de hoogte bracht van haar onderzoeksresultaten was begin september. Toen liet minister Opstelte van Veiligheid en Justitie weten dat er nooit maar ook één kogeltje was gevonden. En een snelwegschutter misschien helemaal niet eens bestond. <middels> Ditzelfde vermoeden heeft ook Marcel Hulpas, wetenschapsjournalist bij de pers en tevens een van de meest kritische nieuwsjuks van Nederland. Het feit dat niemand zich gemeld heeft, het feit dat er nog nooit een kogeltje gevonden is, het feit dat er geen behoorlijke getuigen zijn van mensen die zeggen van ik heb iemand zien schieten, et cetera. Et cetera. Volgens Hulpas komen dit soort jachten op niet bestaande schutters wel vaker voor. De Bekendste, denk ik, is die in begin jaren 50 in Engeland, net te zuiden van Londen, in de buurt van Cobham. Toen is er ook jarenlang gezocht naar iemand die autoruiten deed sneuvelen, zal ik maar zeggen. Maar daar is ook nooit een kogeltje en daar is ook nooit een schutter gevonden. In Amerika zijn er gevallen in de, hoe heet het, eind jaren 20 en in 1954, daar waren ook van die paniekverhalen over allerlei putjes en kuiltjes die veroorzaakt zouden zijn door allerlei oorzaken. Kortom, het verhaal van de snelwegschutter kent veel haken en ogen. Ik ben benieuwd of de KOPD na twee maanden onderzoek al iets gevonden heeft. Hier wil de woordvoerder echter geen uitspraak over doen. Zolang het onderzoek loopt is er besloten om een mediastilte te houden. Zonder meedraaiend bandje wil de woordvoerder wel melden dat het onderzoek nog steeds in volle gang is... en dat er nog dagelijks meldingen van kapotte autoruiten binnenkomen. Ook laat hij weten het artikel in het Algemeen Dagblad nogal overdreven te vinden... Ik citeer even. Als abonnee zou ik hier niet blij mee zijn. Maar als het AD daar een pagina aan wil besteden, moeten ze het zelf weten. Er sneuvelen dagelijks rijden, daar valt dus niks te melden. Zo, die zit. Ik ben benieuwd wat slachtoffer en AD-redacteur Nick van Diem eigenlijk van deze reactie vindt. Dat is een rare opmerking. Ik heb de indruk dat de politie het liefst zo min mogelijk uh, publiciteit over wil hebben. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen, want... Zoiets lokt natuurlijk copycats uit. Mensen die denken van, hé, dat is leuk, dat ga ik ook doen. Dus te, vanuit dat standpunt kan ik het wel begrijpen. Maar om dat te zeggen, er is niks aan de hand, dat gaat mij weer wat te ver. Uit de toelichting van de woordvoerder van de KLPD kan dus worden geconcludeerd... dat de vermeende snelwegschutter helemaal nooit is weggeweest. Sterker nog, als we stellen dat er per dag 1 tot drie nieuwe meldingen binnenkomen... betekent dat... Het aantal vermeende slachtoffers is toegenomen met 70 nieuwe gevallen. Dit brengt het totaal aan verdachte kapotte autoruiten boven de 100. De snelwegschutter is dus zomaar hype voorbij en we komen er waarschijnlijk nooit meer vanaf. Of hij nu wel of niet bestaat. Dit was Hoax Radio. Meer onwaarheden in de media lees je dagelijks op hoax.blog.nl tot volgende week. U hoorde scanner Fred Budding. Bij ons in de studio nog altijd te gast het bandje The Jacobites. Ze spelen voor ons Salon, het laatste nummer voor vanavond. last forever. I know they won't. Some try to think that time will never come. Well, I call it tough. Life. Bijna legendarische tweemansapplaus en zelfs nog een applaus voor zichzelf, heel goed. Dan klinkt het net iets, uh, iets spannender. Maar ik weet zeker dat al onze luisteraars een klein beetje mee klappen. Tenminste ik weet in ieder geval zeker dat ze ernstig hebben meegenoten met ons. Zo van de uh, Jacobites, uh, salon so was het ja, jongens. Van kom het, er bij uh... zitten of staan, of het zijn er zes in totaal. Dat is een uitzonderlijk grote bijeenkomst. Ik moet eerlijk nog even bekennen, een ontboezeming van de redactie. Onze technicus die was maakte zich een beetje zorgen toen hij gezien had... dat er zes mensen kwamen met een lijst aan alle instrumenten die er uh, zijn gekomen. Dus uh, jullie <laughs> hebben inmiddels één iemand echt invloed gehad deze avond. Ja, dat jullie zitten er wel allemaal in, toch? Zeker. Ja, het, het past er precies. Goed. Ja. Jullie hebben net uh, Salon gespeeld. Um, jullie eerste en enige EP'tje heette ook Salon. Die is inmiddels een jaar oud, geloof ik, hè? Ja, dat klopt, ja. Die is uh, meer, dan, of, zoals meer dan een jaar geleden opgenomen. Ja. Ja. Daar speel je maar... niet eens op mee. dat speel ik <laughs> niet eens op mee, nee. nee zo is oud hij. is hij. We hebben het over de bassist, de bassist die later bijgekomen is. ja, ja. Maar uh, een jong beentje als jullie, dat betekent dat het ongetwijfeld niet uh, jullie laatste EP geweest is. Wat kunnen we een beetje gaan verwachten van jullie volgende uh, productie? Wat het ook wezen mag worden. Een, een EP, een album. Een LP misschien? Um, wij gaan uh, in ieder geval... Uh, waarschijnlijk 19 november gaan we weer nieuwe nummers opnemen. En de nieuwe nummers, ja, daar hebben jullie vanavond wel iets van gehoord. Die Nieuwe nummers zullen een beetje volwassener zijn. Mm -hmm. um, ja, wat complexer, denk ik. En uh, ja, beter uitgewerkt. Maar ja. nog wel echt de Britpop kant op. Dat is de kant die jullie niet willen verloochenen. Nee, ik hoorde een klein ja. beetje Oasis. Een soort blur. Is dat ook de kant die jullie een beetje op willen? Of heb ik jullie diep beledigd? Nee, heel graag. <laughs> het is wel een beetje de klassieke strijd. Hè? Is het nou Blur of Oasis? Welke van de twee? Toen ja, ik 18 ik... was, was het Oasis. <laughs> en nou ben ik iets ouder, dan denk ik toch eerder Blur. Ja, want ik is heb er zang. echt een keer serieus ruzie over gehad met iemand. Hè? dat Ik zei dat ik Oasis beter vond, maar jullie ervaren dat niet zo... Uh... Ja, Oasis bestaat niet meer, hè? Nou, een soort van in BDI leven ze voort? Nee, nee, nee, nee, nee, dat is zo oh, is... oasis. Nee. Oh, dat nu heb je ze pas beledigd. Euh. Ja, nou, nou, <laughs> nou hoorde ik net er was een, een hoorn bij. Um, niet heel gebruikelijk bij, uh, bij jonge bandjes, maar wel erg gebruikelijk in de jaren zestig. Uh, ook iets wat je daar vaak hoort is met je psychedelica synthesizers, toetsenist. Gaat Gaan dat we, nog komen? Ben ik ja, uh, nu ook veel mondharmonica. Uh, ga je dat er ook nog inbrengen? Uh, ja, als we gewoon uh, live spelen gewoon op podium uh, en dergelijke, dan spelen we met uh, toetsen erbij, orgel, uh, piano en ook, af en toe ook wel synthesizer ja. ja En zit er dan ook nog een soort rauw, harder randje aan? Of hebben jullie echt rustige nummers ja, ja, naar ja. vandaag? Of, uh... Nee, ja, ja. Nee, ja we, we spelen deze nummers ook elektrisch, maar um, ja, we proberen het akoestisch zo basic mogelijk te houden. Dus dan speelt de drummer op een kistje en dan speel je zoveel mogelijk akoestisch. Ah. En uh, elektrisch is het wel harder. Okay. Ja. En als mensen de Jacobites beter willen leren kennen, naar welke internetsite moeten ze? Waar kunnen ze alles zien, horen? Dus een gokje? Ja, dejacobites.nl. Ja, Eigenlijk Goed dejacobites.nl. En dat dan met een C: Jacobites. Oh, ja. ja, en de met T-H-E. Ja. Heel goed. goed. Ja, jongens, dank jullie wel dat jullie hier waren. En uh, een goede reis terug naar Nijmegen. Dank je wel. Dankjewel. Ook aankomend jaar rijden er twee Nederlandse wielerploegen op het hoogste niveau uh, mee. De World Tour is dat. Naast de oude vertrouwde equipe van de Rabobank mag ook Van Soleil weer mee fietsen op het hoogste toernooi. Althans, op een paar formaliteiten na is het in kannen en kruiken. Goed nieuws dus voor het Nederlandse wielrennen. We hebben het erover met Frank Brinkhuis, eindredacteur van de Radio Wielerland. Goedenacht. Goedenacht. Ja, um, twee Nederlandse ploegen in de World Tour. Krijgen we nou ook dan twee keer zoveel kampioenen? Uh, nou ja, dat, uh, dat hebben we het afgelopen jaar ook niet gezien. Maar we hebben, uh, we hebben natuurlijk wel meer, meer, meer Nederlanders aan het front. Maar uh, hoe belangrijk is zo'n tweede Nederlandse ploeg? Want Rabobank, de grootste, die staat bekend omdat ze heel veel Nederlands wielertalent hebben. Uh, krijgt de vakantieleider niet de b uh, Nee, absoluut niet. Nee, um, we hebben namelijk zoveel wielertalent dat. Dat er genoeg over is voor vakantelei. Uh, wat je ook gezien hebt in het afgelopen jaar in de sperving van de remmers, uh, zien we uh, dat vakantelei ook gewoon wat remmers uh, van het opleidingsteam van Rabobank heeft uh, overgenomen. En daar er, er is geen wrok uh, tussen de ploeg hoor. Uh, Rabobank heeft een opleidingsploeg van uh, zo'n uh, 15 man elk jaar. En daar, komen, daar kunnen er meestal één of twee uh, doorschuiven. Nou ja, als ze dan twee naar uh, vakantelei zijn, dat is het alleen maar goed voor het wielrennen. En dat. Uh, dat, ja, dat is eigenlijk uh, alleen maar even een verbetering, want er is gewoon meer plek voor, uh, voor Nederlands talent. Ja. Als je trouwens de mensen die Van nog niet kennen, je hoeft volgens mij maar één naam te noemen... ...en dan weet je gelijk over welke ploeg het gaat. Johnny Hogeland natuurlijk. Dat is ja, de ploeg van Van ja, dat is uh, helaas is dat, dat het verhaal geworden. Ja, het is, nou, helaas. Uh, Sympathieke jongen. Ja, nee, maar zijn helder al van in de Tour is natuurlijk prachtig. Maar je wil bekend worden vanwege je, vanwege je prestaties. En en dus vanwege welke andere handen. dan van vakantie Wat zijn dan de troeven? Uh, wat dacht je van Wout Poels, die een geweldige Verwelpa heeft gereden? Uh, de, de Belgen die daar uh, aan kop zitten. Uh, Rob Ruijs, die een geweldige Tour, tour de France reed. Tim Lichtvaart, die Nederlands kampioen wordt. Ik uh, kan nog wel even toe gaan, hoor. Hm. En eh, op basis waarvan worden eigenlijk ploegen geselecteerd? Van jullie zijn World Tour, en jullie zijn, zeg maar, nou ja, om het oneerbiedig te zeggen, Continental-ploegen oftewel de B-groep? Eh, dat is eigenlijk redelijk simpel. Het gaat om de 15 beste renners. Renners die krijgen in elke wedstrijd punten wedstrijd zijn... Bedeeld zo zijn de Tour de France uh, en uh, de Amstelijke Golf Race uh, de zwaarste wedstrijden. Uh, als je daar goed rijdt, krijg je punten van. Uh, en er is gekeken naar volgend seizoen, uh, naar de ploegen, naar de renners, uh, 15 renners die al onder contract staan. Uh, en de 15, elke ploeg, de 15 beste renners, wordt gekeken naar hoeveel punten ze hebben. En uh, zo krijg je een lijstje van welke ploegen zijn het best. En uh, daar hoort het uh, uiteraard bij. En wat betekent dat dan als je daar belandt? Mag je dan automatisch mee aan de Tour en de Volta en de Giro en weet ik wat er allemaal is? Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ja. In ieder geval, het is een beetje een relletje geweest een paar jaar terug tussen de Tour de France en uh, de UCI. UCI um, is de uh, bovenliggende organisatie, zoals de FIFA dat in voetbal is. Um, die hebben toen een relletje gehad en dat is nu gesust, maar... Uh, als je daarbij die, in die proto zit, mag je alle grote wedstrijden meedoen en uh, eigenlijk ook aan met de Tour de France onder voorbehoud dat de, de uh, Tour de France het eigenlijk zelf voor het zeggen wil hebben uh, wie er mee mag doen, maar in de praktijk blijkt dat er gewoon alle proto ploegen meestal meedoen. Als laatste, vakantielijst nu voor het tweede jaar dus op het hoogste niveau, um, kunnen ze ook aan het niveau van Rabobank komen, zeg maar een eigen opleidingsploeg en zeg maar de hegemonie qua Nederlands wielertalent overnemen? De, dat zouden dus ze eventueel kunnen, maar ik geloof niet dat dat echt het doel is. Um, Rabobank is de ploeg nummer één. Die hebben een, een geweldig opleidingstraject. Die hebben nu zelfs een vrouwenploeg gestart. die volgend jaar waar Marianne Vos uh, kopvrouw wordt. Um, maar dat, dat is een geweldig uh, een wielermerk aan het worden. Van Kanselij heeft gewoon een wielerploeg en uh, probeert dat zo goed mogelijk uit te voeren en uh, uh, daar komen een heleboel uh, Nederlanders naar voren. En, nou, we kennen inmiddels al iedereen kent Johnny Hoogland en iedereen kent Wout Poels en Rob Ruig uh, na volgend jaar waarschijnlijk. Um, dat, uh, waar, ja, waarom zouden ze eigenlijk? Ze, ze hebben een hele mooie ploeg en um, is er zo parcipiek in het talent gewoon uit de Nederlandse kleinere ploegen ja. en, en, en van Elke Kanselij.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 De zomer is inmiddels ver achter ons. De eerste regendagen zijn geweest. Maar Sinterklaas is nog lang niet in zicht. Laat staan Kerst. Alhoewel in Gelderland denken ze er anders over. Daar is de kerstballen breien, namelijk de nieuwe raasje. Het ziet er nog een beetje slordig uit. Ja, het ziet er heel erg slordig uit. <laughs> Dank u wel. Ik haak liever in de auto, in bad soms. Ja, kerstballen breien. Twee Noorse mannen hebben het bedacht. Maar het zijn voornamelijk vrouwen die met de ballen in de weer zijn. Dat zijn al heel wat ballen, hè? Ja, hij gaat helemaal goed. Als de dames vanmiddag zo doorbreien, dan hebben we vanavond volgens mij de tweede boom al gevuld. Waar worden de ballen voor gebruikt? Ik hoop dat we oproepen krijgen dat mensen zeggen als jullie ballen hebben, kom bij ons maar een boom vullen. Wij willen een boom voor jullie neerzetten. Maar u wilt de wereld een beetje mooier maken? Ja, en vooral de regio, we beginnen in de regio. Gelukkig is het natuurlijk vooral voor de gezelligheid, zo'n vrouwen onsje. Ik zag dat boek ook en ik had het van Inge gehoord. Nou, ik vind het zo verschrikkelijk leuk. Nee, ik hoop dat ze ook te koop, <laughs> <laughs> ja, ook te koop zijn, want dit gaat hem echt niet worden. En wat is nou een nieuwe raasje zonder een nieuwe term? De trend van breien is al even aan de gang. Zo zijn er op verschillende plaatsen al wildbreiers actief. Ja, opletten moet je wel. Het is niet voor iedereen even makkelijk dat kerstballen breien. Het gaat nog niet zo heel erg makkelijk. Ik denk, oh, nou, laat ik alweer een steekje vallen. Ach, door dan naar het Brabantse Valkenswaard. Daar laten ze niet meer steekjes vallen. Waar dit, week, dit weekend wel het Vogelverschrikkersfestival was. Om te beginnen laat u gewoon even in de stemming komen. Dan een vogel. Volgens mij heeft u de vogelverschrikkersfui nog niet helemaal te pakken. Maar daar helpen we u graag bij. Als u, echt, als u het bijbehorende filmpje had gezien, had u geweten dat deze mevrouw er echt uitzag als een vogelverschrikker. En een echte vogelverschrikker klinkt natuurlijk zo: Dag mevrouw de vogelverschrikster. Goedemiddag, welkom op het Vogelverschrikkerfestival in Valkenswaard. 98 unieke vogelverschrikkers hebben we hier tentoongesteld, gemaakt door mensen vanuit de hele regio. En wat doe je bij zo'n echte vogelverschrikker? U zit naar het vogeltje te kijken. Ja, ik kijk naar zijn vogeltje. Maar dat is niet de bedoeling, hè? Ja, maar het waaide open. Dus u kijkt onder het jasje. Nee, ik deed het jasje goed. Ja, ja. <laughs> nou ja, nog maar een klein stukje verder dan. Wat vindt u van de vogelverschrikkers? U streekt van mij, zie ik. Ja, behoorlijk. Wel. <laughs> Nou, we zijn er pas net, dus ik, ik, heb nog, ik, ik kan me nog niet, uh, nog niet echt uitdrukken van wat ik ervan vind. Maar ik was maar, de engste tot nu toe. Ja, ja daar wel. Ja. <laughs> Dank. Ja, dat klopt wel, ja. Dank u wel. En als laatste nog wat folklore uit onze zuidelijkste provincie. Want het is oktober en dat kan maar één ding betekenen. Oktoberfest. Naast Duitsstalige muziek wordt er in Limburgse land ook naar muziek in hun eigen taal geluisterd. Een kort lesje. Ja, ik denk hier wel, ik denk dat hier wel, eh, er zien natuurlijk artiesten die hebben eigen nummers, maar we zien ook hier wel artiesten, onder andere Boeik, die coveren. Maar nu uiteindelijk zijn aan de gang in 1995, dat al, al 20 jaar, veel tot in 95 goed kwam een in hele oostenrijk Jozef Spielenzijns. Ja, en de ja heel erg duidelijk. En dat was er ook nog eens iemand die even op zijn eigen borst wilde kloppen. Want ja, de beste man, nou ja, luister zelf maar. Nou, ik ben, en dat, is, dat klinkt heel arrogant, maar ik vind wel dat ik het mag zeggen. Kijk, to, toen Limburgstalige muziek begon, to, to, uh, ja, dan word ik blij dat ik ja, toen deel uitmaakte van Carbone. Toen, dat is al helemaal fossiele tijd, uh, in de jaren zeventig met die koemperplaten. Dan kom je aan ze baggen. Ja, en, en nee, dus, ja, ja nee, inderdaad, goed, goed. De... Um, dat weten we inderdaad wel. Van mij had het allemaal uh, niet hoeven doen. En tot zover... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Onze columnist Diederik van Zessen is en blijft een vreemde knakker. Deze week is hij weer eens flink aan het dagdromen geslagen. Deze hele week zijn mijn gedachten bij Jelle uit Harkema. Jelle woont naast het veld van de plaatselijke voetbalvereniging. Elke avond kijkt hij vanuit zijn raam naar de lichtmasten... en droomt hij om ooit in het eerste te mogen spelen. Als C-junior draagt Jelle het rode shirt van de Harkemaanse boys... elke zaterdag met trots... Ja, ik heb de afgelopen dagen veel aan Jelle gedacht. In Harkema wonen ongeveer 4000 mensen. Jelle kent ze bijna allemaal. Op tv ziet Jelle bekende voetballers. Hij kent ze ook allemaal. De spelers van Herenveen bijvoorbeeld. Het Aben-Lenstra-stadion, is vlakbij. Maar Jelle moet er niks van hebben. Zijn helden, de mannen in het eerste elftal van de Harkemaanse boys... die ziet Jelle nou nooit op tv. Normaal gesproken dan. Want vanavond was alles anders. Jelle kon zijn ogen niet geloven toen hij het zag. De Harkomaanse boys mochten voor de KNVB-beker tegen Heerenveen spelen. In het Abelenstra-stadion. De Harkomaanse boys kwamen in het middelpunt van de belangstelling te staan. Als Jelle de tv aanzette, dan zag hij zijn helden bij Omroep Vrieslaar. Er is vier voeren, er is het Frieskenijs in het kwad, hoe je om krap om dan begint er de bekerwedstrijd tussen de SK Jereveen en de Harkemaarse Boys. Hiel, voetbal min Friesland er al dagen hoor. En zelfs de nationale televisie kwam naar Harkema. Jelle ging mee naar Herenveen, net als de rest van het dorp. Er moet geen mens op straat geweest zijn in Harkema. Zoveel rode shutjes waren er te zien in het abel stadion vanavond. Jelle schreeuwde zijn longen uit zijn lijf. Samen met de andere fanatieke dijksupporters. Kom op, Harkieten! De opstelling van Harkermaassen Boys... Die wordt voorgelezen in het stadion van Sportclub Heerenveen. De grote Sportclub Heerenveen. Wie had dat kunnen denken, maar vanavond is het zover. Maar helaas, helaas voor Jelle. Helaas voor de Harkieten. De grote broer liep met 6-1 over de Harkermaassen Boys heen. Toen ik de uitslag las moest ik nog heel even aan Jelle denken. En nu zal ik hem weer vergeten. Net zo makkelijk als ik hem heb bedacht. Het is over voor de Harkama's boys. Maar Jelle heeft zijn aandacht in ieder geval gekregen. Dit is het einde van Nog Steeds Wakker. Zometeen nu al wakker met een heleboel leuke en interessante dingen. Maar het allerinteressantste, dat vertelt Inge Loon nu. Nou, dat is dat er eurobruggen worden gebouwd in Nederland. Wat dat is, dat hoort u zo. Nou, als dat het leukste is, dan komt er nog heel veel meer... En dit was Nog Steeds Wakker op Radio 1. Want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch door. Sla een ah, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch door. Nog meer jij is fantastisch door. Nog meer jij is fantastisch door.